Uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Het lichaam van de Russische oppositieleider Navalny... is ruim een week na zijn overlijden overgedragen aan zijn moeder. Dat meldt een woordvoerder van Navalny. Die zegt ook dat het nog niet duidelijk is... of de nabestaanden zelf mogen bepalen waar en hoe hij wordt begraven. De moeder van Navalny werd gisteren nog door de autoriteiten voor de keuze gesteld... dat ze hem kon laten begraven op een zelfgekozen plek zonder publiek... en dat hij anders zou worden begraven in de strafkolonie waar hij overleed. Bij een Israëlische luchtaanval op een gebouw aan een drukke weg in Rafa zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Dat meldt het door Hamas geleide gezondheidsministerie in Gaza. Het Israëlische leger heeft de luchtaanval nog niet bevestigd. De stad ligt in het zuiden van de Gazastrook. Er schuilen momenteel naar schatting zo'n 1,4 miljoen Palestijnen... voor een groot deel mensen die van het noorden in Gaza naar het zuiden zijn gevlucht.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 Marianne Vos heeft wielerkoers omloop het Nieuwsblad gewonnen. Het was de eerste keer dat ze meedeed aan deze wedstrijd. Die wordt gezien als de opening van het wielerseizoen. De 36-jarige Brabantse versloeg in de finale landgenote Serien van Androoy, wereldkampioenen Lotte Kopecky en de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Eerder vandaag won de Sloveen Jan Tratnik bij de mannen. En hij wist de Duitser Polit in een rechtstreeks duel voor te blijven.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 She was just a silver lining. No more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 was ze dan uh, onze uh, Bodien. Uh, en uh, ja, zij heeft het net niet gered. Zo'n uh, festival in, uh, in voor Duitsland. Uh, ze is vierde geworden. Maar goed, het nummer is perfect. Tears in The Rain was dit. En uh, ja, wat gaan we doen? Uh, we gaan nog een, uh, een, een zuidenbuur draaien. En dat is Meteor. En met, met Laura Tesoro. Wat wil je van mij? Het zou fijn zijn als jij ziet dat ik probeer Hoe jij naar mij kijkt, ik doe het vast wel weer verkeerd En soms lijkt het alsof je mij bewust negeert Wat wil je nu van mij? Want jij wil geen gedoe, je zegt het komt wel goed Oh, maar het kan niet zo doorgaan dus geef nou toch eens toe Dat jij geen moeite doet Oh maar het kan niet zo doorgaan Oh, oh, oh. Wat wil je als je niet Durf niets te vragen, hou ik je vast, dan sla jij dicht Oh, ik haat het, want zelfs die kus die voelt verplicht Wat wil je nu van mij? Geef nou toch eens toe dat jij geen fucking moeite doet. Oh, maar het kan niet zo doorgaan. Oh, wat wil je als je niet wil praten? Oh, hey, ja, dat was hem niet. Meteor en uh, Laura Tesoro. En wat wil je van mij? En uh, we gaan eventjes naar de nummer vier... In de entertainer voor je Dutch top vijf. En dat is natuurlijk Jannes. En hij heeft het over... Liefde is meer dan alleen een woord.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 Nummer 4, Entertainment for You. Dutch top 5. Of nee, of was het nou nummer 3? Nee, dat was de nummer 3. Ja. Zo is het. hey um, Ja, wat gaan we doen? Ik ga even uh, een, een, een, een lekker swingend uh, plaatje doorheen draaien. Engelstalig. En uh, deze man die uh, treedt binnenkort op en dat wel in Tilburg. En zijn naam is Teddy Swims. En hij heeft het over lose control. Ja, prachtig nummer. Loose control, Teddy Swims. Ja, heerlijk. Even een kleine ja, break, hè. break. Meer muziek, meer variatie. Met Entertainment For You. Helemaal uh, lijp met uh, Shisha Pipe. Ik was laatst met mijn vrienden in een hele leuke tent. Het was heel iets anders dan mijn bruine kroeg. We lurten met z'n de nacht tot morgen vroeg. Van een jonker op je lip naar een slang nu in je mik. Je zei ik vind het niks, maar nu vind je het toch lid? Dat kan wel waar zijn, maar het voelt zo goed. Zoals het moet helemaal live met muziek, sapphire. Helemaal flex. Ga zitten Aan laat me lekker gaan, ik ben met pa vandaag en we gaan na. Geen Bacardi Lemon, maar een shisha gold En ik blaas hem uit en ik verdam me wol. Mijn liedje moet maar wachten, want ik heb hem nou op taas met mijn me shisha voor de hubbaas Van een apple, lady ladykiller, mango, tango en nog wind. Ik spend op alle smaakjes die ik vind van een jonker op je lip, naar een slang in je mik Je zei ik vind het niks, maar nu vind je het toch wit Dat kan wel waar zijn, maar het voelt zo goed Zo Als Duits je zo uit, dus we gaan een stapje hoger Op de boterfinkerveen, zingen ze allemaal mee Vanavond uit mijn bol en ik voel me niet alleen Op de wallen voor een prikkie, doe een wippie met een chickie Geen lemmen, in mijn glas, maar hennie of een whisky Gooi je handen maar omhoog, we gaan weer lekker knallen Bos vooruit en dan gaan we gaan weer Helemaal live, met m'n Helemaal Helemaal Hele flik, als Hele zitten de Dat was toch een lekker grap. Zo so is het, Sydney, Bischoff en uh, ja, Junior natuurlijk. En helemaal lijp uh, met mijn Shisha-pijp. En aan de telefoon hebben we het feest Daar is hij dan. Daar is hij dan, goedenavond. Goedenavond. Ja, het is hier een zootje. Het is overal een zootje toch? <laughs> Hoe is dit man? Ja, Kai, lekker. Ja. Er, eh, de Brabantse carnaval weer achter de rug en eh, de rook is er opgetrokken. En door naar het voorjaar, hè? Ja, ja, ja. En, eh, dit, dit nummer is niet specifiek eh, uitgebracht voor het carnaval, hè? Nee, nee, nee. nee. Kijk, het is natuurlijk een mooie springplank voor, uh, voor Brabantse artiesten. Ja. He, om het lekker voor carnaval te knallen. We hebben het net voor kerst hebben geplukt. En het is bij kerst en week kunnen genieten. Nieuwjaar, ja, carnaval lopen knallen. En dan, uh, ja, ben je en dan zelf ook door... uh, lekker wezen knallen met uh met de carnaval? Ja, of ja, ja, ja? carnaval is altijd druk hier hè dus uh, dat leuke leuk evenementen gehad, mooie plekken geweest ja, dus, en uh, ja hij slaapt goed aan dus uh, hartstikke mooi ja dus je bent zelf ook uh, je hebt ook een hele weekend nodig gehad om bij te komen of niet nou, twee <lacht> <lacht> ja dan gaat hij hier wel aan toe hoor. <lacht> ja ja ja, ja. Hey, maar uh, ja, voor, voor mij deze deze Simon eigenlijk van waar deze single eigenlijk? Want, uh, ja, is... hoe, hoe kwam je op het idee? De, de inspiratie komt er wel van de dingen die je meemaakt. Ik heb, uh, ik heb een hoop en ik heb een aantal bekenden die al jarenlang naar die Dissecamping gaan. Ja. En die vertelden altijd over de grote feesten, de potten bier en, en, en de gezelligheid. Ja, daar is een beetje van aangekomen. Oké. Okay. ook daar is het zootje. Dus, uh... de, de, dus vandaar dat het eigenlijk uh, op de titel kwam van uh, het is hier een zootje. Ja, dat komt in één keer hier op, joh. Ik, ik zat gewoon op een gegeven moment in mijn auto, ik was een stuk aan het toeren, ik, ik had de radio niet aanstaan, denk ik. En in één keer komt er een melodietje, komt er naar boven, en wat tekst, en ja, dan ga ik daar thuis in mijn studio uit zitten werken. En dan komen dit soort uh, tafereelen naar voren. Oké. Okay. Ja, dus, dus we kunnen nog meer van, uh, van het Vijstkanon uh, verwachten, uh, van ja, dit soort nummers, zeg maar. Absoluut. En uh, ja, vooral feest. Ik ben altijd gewoon als Zanger Davy actief geweest uh, hier in Brabant. Ja. En uh, al een jaar of twintig ongeveer. Uh, van allerlei uh, muziek geschreven van dansliedjes, luisterliedjes, feestliedjes. Maar nou, uh, sinds vorig jaar als het feest doen, uh, Sinds de carnaval met twee leuke danseressen erbij. Ja. Dus uh, dat is een mooie show. Ja, toch? Ik ja, bedoel, dat hoor. weet je toch? Ja, want je, je, uh, je hebt ze ook op de, op de koffer uh, laten afbeelden. Ja, klopt. Ja. Alleen jammer bij optreden staat ze achteruit. Ik zie ze niet. <laughs> <laughs> Dan moet dat even wat je ziet te vinden. Ja, uh, Hé, hey, maar uh, wat, wat kunnen, kunnen we dat uh, volgende single? Kunnen we die uh, op korte termijn verwachten? Of... Uh... Nou, ik heb een Je schrijft er voortdurend al liedjes. En uh, vaak bij de zomer op een plank liggen. En dan, uh, dan uh, kom op dat moment in één keer weer een nieuw liedje dat, dat je dan weer beter vindt. Ja. Dus uh, wie weet, in ieder geval, uh, ik wil voor de zomer wel weer iets, uh, iets nieuws gaan doen. Uh, ik heb wel iets leuks in gedachten. Waarschijnlijk een beetje Italiaanse stijl, maar sowieso wel weer feest. Ja. En, uh, maar ja, als ik direct uh, morgen ik wakker word. en krijg ik een ander deuntje in mijn hoofd, dan, uh, ik dan, dan. nog. ga je daar weer aan de, aan de gang. Dat zou toch <laughs> maar kunnen. Hey, maar. Um... Maar kunnen mensen jou volgen, Dave? Ze kunnen mij vinden op uh, natuurlijk, uh, Facebook... Uh, ja, uh, YouTube, hè, de clip natuurlijk, het is een resultje... Ja, ja, ja. de TikTok, uh, Instagram... en natuurlijk op www.hetfeestkanon.com. Oké. Okay. ...nl, want oh, ik wil het bij Facebook terecht, Dus het is .com. <laughs> <laughs> ja. Nee, nou, nou, nou ja, die kunnen dan uh, de link leggen naar jou toe. Uh. Denk het wel, <laughs> denk het wel. Hé, hey, maar... Uh, ja, sta je nog ergens uh, op, op Podia voorjaar? Uh, jawel, ja, er zit, er zit ook op, uh, we zijn in Nederland aan het pluggen, dus het is nou ook uh, uh, buiten Brabant een hoop uh, leuke dingen. En uh, ja, we gaan sowieso voor een hoop uh, tentfeesten. Uh, en, en Koningsdag natuurlijk, hè? Ja. Dus uh, daar, daar ga je helemaal goed komen. Ja, Koningsdag, waar sta je dan? Wat zeg je? Met Koningsdag, waar sta je dan? Koningsdag staan we zo hier in Dongen en in Tilburg. Ah, oké. Okay. Is altijd wel uh, prettig, het is zo, misschien. het uh... uh, Kijk, het is allemaal een nieuwe, nieuwe act nu. Dus uh, we gaan het langzaam uitbreiden. Uh, straks ook de, de camping, ze gaan het we ook weer meedoen natuurlijk. Ja. Het is natuurlijk nog een liedje dat echt met uh, ja, vakantie. Het gaat ook een beetje over een camping natuurlijk. als je de tekst goed, uh, goed leest. Dus uh, ja, daar gaan we vanuit ook veel even campings aan gaan doen. is een beetje jullie in de buurt, hè? Ja. Stand voor het. Ja. ja. <laughs> hey, uh, TikTok. Ben je daar heel erg actief op? Of? Wat zeg je? TikTok. Ah, weet je, het is, ik doe nou echt alles, uh, alles zelf. Dus ik, ik ben wel actief op TikTok. Maar ik heb er eigenlijk te weinig tijd om het echt uh, goed allemaal uh, uh, ja, op te lijken. Onder Ja, dat allemaal wel. Uh, alles op zijn moment natuurlijk, maar ja, uh, ja dat, dat, dat social, daar gaat uh, stiekem best een hoop tijd in zitten. En uh, ja, druk met andere dingen. Dus, uh, maar dat staat dan wel op spanning. Nou, maar goed, uh, een hoop mensen die, uh, die, die, ja, die doen toch ook een kleine uh, optreden, zeg maar, uh, via TikTok. Oh, ah, uh, zo, nee. Ja, ja. Ja, ja. Dus, ja, we uh, zijn wel bezig in ik zeg maar, de laatste tijd is zoveel uh, eerst deze meestal tweeën. Ja. En natuurlijk een jaar met de dansrestaurant natuurlijk. Dus uh, daar komen we heel wat bij kijken, Kaartje om te doen. Ja. Maar uh, alles op de tijd. eerst lekker optreden, mooie muziek maken, leuke video's schieten. En dan wordt uh, ja. het wel goed, denk ik. En dan op naar de zomer? Op naar de zomer, ja, daar heb ik heel veel zin in. Ik heb sowieso al heel veel zin in de zon, jij ook niet? Ja, ik, ik, ik denk uh, heel veel mensen wel uh, met ons. Ah, uh. jongen, daar, daar veel te lang weg. Ik start wat even naar voren hier inderdaad, maar daar is je mee straal 7 graden naar buiten te staren. Dus, uh. Ja, nou ja, en, uh, ik, kijk, qua temperatuur hebben we niet te klagen. Maar uh, het weer mag wel wat beter. Ja, ook de zon. En dan beginnen lekker alle feesten weer. En dan rijdt ja. hij gezellig uit. En het terrasje. De terrassen hè. Terras ja, ik kijk er weer naar uit. Ik is ook zo. Beetje, zeker hier aan de Boulevard natuurlijk uh, in Zandvoort. Ja, dus. Absoluut. Hey, ik zou zeggen, als jij hem aankondigt, Dat kan ik doen. dan gaan wij hem uh, inzetten. Helemaal ja, goed. Dan luisteren we van zetten Komt hier aan. Het feest kan en het is hier een zootje. Hey, dankjewel. dankjewel. <laughs> nee, ik zou zeggen, hoi. succes. Eh. Dankjewel, jullie ook. Hey, ook. He. Hey, dankjewel, hoi, oh, hoi. Ome mijn Henk en Tante Corrie wilde met een nieuwe hobby naar de camping toe. Met een keer wat anders gaat proberen te kamperen zonder kleren, wat daar voelde goed. Ik kreeg een al kaartje, daar en daar of zeven. Dan begreep ik wat ze schreven Het is hier een zootje We drinken bier in ons blootje Het is hier wonderbaar We staan hier allemaal Dan rook ik voor de sfeer Maar ik vind het wel lastig Maar leg ik dat pakstje neer Maar ik weet nu Ik laat me pakken peuken Hier in mijn taske daar hangt hier op mijn heupen Ja Het is hier Yeah Entertainment For You, meer dan radio. Als het leven even niet meer geeft, wat jij verdient... En steeds verder afdwaalt, oh, bij alles wat je doet Na zoveel keer krijg je weer een klap in je gezicht Maar je weet het, bij elke stap kom je weer dichterbij Nou, ja, dat waren ze dan. Ja, John Go Wagner en Walter Groes en dat allemaal hierbij. Entertainment for You tot de klok voor 7 uur. Mijn naam is Frit Ik zou zeggen een goedenavond. En als je zit eten, eet smakelijk. Entertainment for You. Meer dan radio. En zo is dat. Ja, nee, nee, ja, we gaan door. We gaan door, natuurlijk gaan we door. Maar niet met jullie. André Hazes. En zoveel jaren... Misschien zo makkelijk, om mij te laten staan. Maar jij hebt nu problemen, nu laat ik je lekker gaan. Ik kom niet bij me zeiken, en lieg niet tegen mij. Ik heb alles al gehoord. Wat jij hebt gedaan Zoveel jaren Zoveel jaren weggegooid. Maar buigen voor jou Doe ik nooit Hand in hand liepen we samen De hele wereld was van ons Niet echt belangrijk, je ging toch je eigen weg. Nee, ik heb wel vrienden die zagen wat je deed, je speelde maar verloren. Ja, je bent nu. Lijgen voor jou, dat doe ik nooit. Laat je maar gaan, maar je bent er nog niet klaar. Je raakt je mijn hart, ja dat wordt nu het einde, lieve schat. Glad the blues for you. En dat allemaal voor Gary Moore. Maar dit was natuurlijk de variatie van André Hazes. En zoveel jaren hier bij CFM. Entertainment for you. En uh, wat gaan we doen? We gaan een verzoekje draaien. En dat is afkomstig van Jeroen. Jeroen, jij wilde een, een plaatje horen van Benny Nijman. Leuk dat je weer luistert trouwens. En uh, alweer alleen. Entertainment for you. Meer dan Radio.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 Zelf tussen vier muren Alweer alleen in mijn bed met die voor Alweer alleen door mijn eigen stomme fouten zei ik alweer alleen Ik werd te snel verliefd en was nog zo naïef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 zelf tussen vier muren, alweer alleen in mijn bed met die for one. Alweer alleen door mijn eind gestromen fouten, sta ik alweer alleen. Dit zijn vier muren, alweer alleen in mijn bed.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 De, cow ...de cowboys en indianen... ...van de dikdakkers en uh, ja, dat allemaal... ...hier bij C.V.M. of ...hier tot de klokjes van 7 uur... ...en dat was aangevraagd door Miranda uit Rotterdam... Uh, ...het volgende plaatje... ...dat uh, wordt uh, aangevraagd door Maarten... ...en Maarten, jij wilde graag horen... ...een nummer van Ruudje Koot... ...en ik heb genomen... ...Hou me vast...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 Besteld. Ik had je nummer op een briefje, ergens bij de telefoon, en toen heb ik jou. Want ik wou niets liever dan weer bij je zijn Wat een heerlijk nummer is dat. Aangebracht door Maarten. Houd me vast. Ruud Chukot En ja. Oh. Hé. Hey, ja. De nummer 1. Het entertainer voor You Dutch of 5. En dat is uh, Devin Donovan. En altijd van jou zijn. Ooit zou ik jou tegenkomen. Ook al zijn iedereen natuurlijk in je dromen.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 Dat jij zoveel geniet met mij Jij zal me nooit in de kou laten staan Net zoals ik had voorspeld Iedereen had verteld Jij kon ik vergeten Maar ik gaf niet op Ik bleef geloven Ik heb het geweest Zo, dat was een geweldige nummer van Devin Donovan. De nummer 1 in de Entertainment View Dutch Top 5. En altijd van jou zijn. Heerlijk nummer. En we gaan er nog eentje doen. En uh, ja, dat is van Stef Eckel. En daar hebben we het over. Jammer dan. Ja, jammer dan. Als je beter kan. Als je denkt dat je beter kan krijgen. Ja, doe het dan. Als je denkt dat die ander veel beter is. Nou, ga maar dan. Als je denkt dat de lieder. Ramadan dan. En dat allemaal van Stef Echo hier bij CFM Entertainment View En dat allemaal tot de klokjes van 7 uur. Dus we hebben nog heel klein eventjes. En uh, ja. Ja, zo is tijd uh, van komen en een tijd van gaan en een tijd van gaan die is nu gekomen. En uh, ja. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren bedankt voor het kijken ik wens jullie allen een heel goed weekend let een beetje op elkaar wees zijnig op elkaar en volgende week ben ik er natuurlijk eventjes niet bij dan hebben we dus entertainment voor you maar dan non-stop daarna zijn we weer terug natuurlijk en vergeet niet 30 maart in de agenda te zetten Zandport voor jou en dan wordt weer een, een leuke dag van 2 tot 7 en dan Zandport voor jou dus samengevoegd, twee programma's ...Entertainerview en Zandvoort op zaterdag. En dan komen natuurlijk weer de leukste verhalen... ...leuke artiesten en alles uh, komt weer voorbij. Dus uh, ja, zeker de moeite waard om af te stemmen. En uh, wil je alles blijven volgen en kunnen volgen... Uh, ...ga dan gewoon eventjes naar www.zfmartiesten.nl Daar kan je dus eventjes uh, ja, luisteren, kijken... ...maar ook uh, eventjes wat uh, foto's bekijken... En, uh, ...liken, info, uh, je kan uh, van alles en nog wat. Ik zou zeggen... Een fijn weekend en graag tot over twee weken. Doetjes, bye bye. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.